We wordt nou nooit naar de sterren gekeken. Op een heldere avond zijn ze bij duizenden te vinden aan het firmament. Als er lange mensen rondlopen, hebben ze er naar gekeken en er bepaalde beelden in gezien. De relatie tussen de hemel en de religie was altijd al aanwezig. En daarom is het niet zo verbazend dat de eerste, min of meer professionele sterrenwaarnemers religieuze lieden waren. Priesters, druïden of astrologen. Men zegt wel eens dat sterrenkundige een van de oudste beroepen is. Van de relatie tussen sterrenkunde en religie is niet zoveel meer over. De sterrenkunde ontwikkelde zich tot een echte wetenschap. Moderne astronomen proberen te achterhalen... wat voor natuurkundige processen zich in de sterrenwereld afspelen. Vandaag in het tweede radioprogramma uit deze reeks over de sterren... maken we kennis met zo'n stukje natuurkunde. Want we gaan praten over echte sterrenkennis. We, of eigenlijk astronomen, weten soms heel veel over zo'n lichtpuntje... zonder dat ze er ooit zijn geweest. Hoe kan dat nou toch? Over deze vraag, en nog veel meer, praten we vandaag met professor Dr. Burton... verbonden aan de Leidse Sterrenwacht. Verder hoort u in deze aflevering ook Henk Nieuwenhuis... met een recente kijk op de sterrenhemel. En tenslotte ook Nick de Kort, die het een en ander van extra commentaar zal voorzien. Professor Burton, welkom in deze uitzending ja miljoenen sterren hè daar we weten er een heleboel van wat voor soort informatie kunnen astronomen nou van die sterren bij elkaar krijgen er is een heleboel informatie die we kunnen leren verschillende technieken zijn nodig verschillende soorten um, uh, telescopen en instrumenten maar we kunnen iets leren over de positie aan de hemel dat is vrij weg toe weg aan afstand is veel moeilijker in alle aspecten van de sterrenkunde wij kunnen de helderheid meten, kleur, spectrum, chemische samenstelling, massa, energie en nog een aantal andere dingen. Allemaal van een licht puntje, want zelfs met de allergrootste telescoop blijft een ster een puntje. Ja. Het blijft onvoorstelbaar, hè? want we praten over gigantische afstanden en toch kunnen we zo nauwkeurig daar iets over zeggen. Op, op welke manier gaat dat nou? Op welke manier kan je die informatie krijgen? Ja, de techniek die je moet gebruiken, natuurlijk hangt sterk af van de soort informatie die nodig is. Um, bijvoorbeeld, sommige sterren st stralen veel sterker in infraroodstraling dan in visueel zichtbaar straling. Zoals onze eigen zon is sterkste bij golflengtes die wij um, visueel noemen. Golflengtes um, waar onze eigen ogen voor gevoelig zijn. Andere sterren. ...stralen veel meer uit in de infrarood. Bijvoorbeeld Betelgeuse in de sterrenbeeld Orion... Um, ...levert veel meer van zijn energie uit in de infrarood. Een andere heldere ster in de sterrenbeeld Orion is Rigo. En Rigo geeft veel meer energie uit in de Otto Violet. Mm -hmm. nou praten nou we dus over methodes die uh, we direct kunnen waarnemen, zeg maar. Wij, wij kunnen die handigheid zien. Hè? Dus directe waarneming is een, een methode om informatie te krijgen. Zijn er nog andere? Aan uh, andere methodes om in, informatie te krijgen? Ja natuurlijk, je kan uh, ook de snelheid van sterren meten, dat eist een, um, een andere soort instrument. Sommige sterren um, zijn te zien met radiotelescopen, sommige sterren niet. Het hangt allemaal af van de soort informatie die nodig is. Mm -hmm. Dat is niet direct waarneembaar. Hoe heet dat dan? Als methode? Hoe, hoe kom je aan die informatie? Die kun je niet direct zien natuurlijk. Um, so, sommige parameters, eigenschappen van sterren zijn uh, direct waarneembaar. Positie aan de hemel bijvoorbeeld en snelheid, dat is direct waarneembaar. Andere um, eigenschappen zoals de massa en de afstand zijn uh, uh, uh, niet zo direct uh, waarneembaar. Er zijn bepaalde paden die gevolgd moeten worden om uh, uh, tot de afstand bijvoorbeeld van ja, de sterren dus te komen. Dat zijn afgeleide methoden. Afgeleide ja. methoden. Ja. Ja. Zijn er nog meer of niet? Het is dus behoorlijk direct te meten. Informatie over de evolutie van een ster. Dus de geboorte en de dood van een ster. Dat is natuurlijk informatie die niet uit één waarneming van één ster te volgen is. Maar dus is een meer statistische samenstelling van informatie van allerlei verschillende aarden. ja u praat dus in feite dus over drie, drie methoden. De directe, de afgeleide en de statistische methode. Ja, Om aan ja. informatie te komen. Gaan we even terug naar de eerste. Dus de directe methode. Uh, wat kunnen we nou via de directe methode allemaal te weten komen? Noem eens een paar voorbeelden als u wilt. Een van de belangrijkste is de helderheid van een ster. Nou, natuurlijk als we op een mooie avond naar buiten gaan... zien we dat sommige sterren helder zijn en sommige zwak. Maar dat is in de eerste plaats een gevolg van de afstand tot de ster. Het zou best kunnen dat een zwakke ster in feite heel erg helder is, intrinsiek, maar het ligt op een grote afstand, dus het lijkt zwak voor onze eigen ogen. Om achter te komen hoe helder een ster in, werkelijk, in, in werkelijkheid is, uh, eist ook kennis um, over de afstand tot dat ster. En dat is um, een heel andere vraag. De kleur is een belangrijk punt. Uh, zoals ik zei, sommige sterren zijn uh, rood van kleur. Sommige zijn blauw-wit. Dat wat dat, dat we ook meteen kunnen zien. En dat kunnen wij meteen zien. Mm -hmm. um, wij kunnen dat meten door de, bijvoorbeeld filters... gevoelig voor een bepaalde golflengte de, voor de telescoop te zetten. En dan nemen we de helderheid in één kleur... en dan met een andere filter de helderheid in een andere kleur. En door die verschillende Helderheden met elkaar te vergelijken. kunnen we zien als een ster um, blauwachtig is. Hmm. of geel, zoals onze eigen zon. of uh, uh, wat groener. Dat hoe, kom, heeft... hoe komen die kleuren zo aan een. Uh, of die sterren zo aan hun eigen kleur? Waarom zijn die kleuren zo verschillend? Het belangrijkste punt daar is de temperatuur van een ster. Een heet ster. Dus het zegt iets is, over de temperatuur ook. Het zegt uh, iets zeer directs over de temperatuur. Een ster, zoals onze eigen zon. die een beetje wit-geel is. heeft een temperatuur van. Zo, Zo'n 6.000 graden. En ster zoals uh, Betelgeuse in uh, Orion is veel koeler. Uh, heeft een temperatuur van 3.000 graden. oppervlakte temperatuur. Wiegel, uh, ook in Orion, heeft een temperatuur van uh, uh, enkele tientallen duizenden uh, graden. Kun je dat vergelijken met uh, een, een staafmetaal die bijvoorbeeld uit een, het vuur haalt? Ja, een staafmetaal die... Uh, uh, niet heet genoeg is om echt te gloeien. Het levert toch wat warmte uit. Dat is infraroodstraling. Als het heeter wordt dan begint het te gloeien. Met um, een rood dan later een geel kleur. En als het echt helemaal heet wordt dan begint het uh, wit te worden. Ja. En, ja. Dus dat en dat het is of... hetzelfde met de sterren. Ja, dus de meeste sterren stralen precies als een uh, zwart lichaam. Dus ja. als een staaf ijzer. Ja. En als we nu eens kijken naar de chemische samenstelling van sterren... want dat is natuurlijk ook per ster verschillend. Hoe komt u dan uh, achter de informatie? Wij kunnen veel informatie uh, leren van een spectrum van een ster. Um, het licht wordt uh, opgesplitst in, uh, in frequentie. En wij kunnen... Uh, uh, spectraal lijnen zien... van verschillende elementen op een ster. Dat vertelt ons inderdaad iets... over de uh, samenstelling van een ster... maar het heeft meer te maken... of het is eigenlijk belangrijker... Um, voor een studie van de temperatuur van een ster. Want bijna alle sterren zijn... hoofdzakelijk opgebouwd uit waterstof... en uit helium. En het feit dat in het spectrum... van uh, onze eigen zon bijvoorbeeld... ijzerlijnen te vinden zijn... goud... Magnesium betekent niet dat ons zon uit goud bestaat. Maar er is wat goud in... in dus het is wel aanwezig. is aanwezig. Je kunt het dus afleiden uit de, uit de spectrumlijn als je dat ja. spectrum maakt. Ja. Nou, koele sterren hebben de, uh, weinig botsingen tussen de atomen uh, in hun atmosfeer. Dus uh, atomen hebben de gelegenheid om... In, in, uh, bij elkaar te komen en moleculen te vormen bijvoorbeeld. in Koele sterren. In hete sterren is dat niet zo, want botsingen zijn, uh, uh, komen veel vaker voor. Dus in een hele hete ster is, uh, zijn moleculen nauwelijks waar te nemen. Spectraal lijnen van moleculen zijn niet waar te nemen. Maar de spectraal lijnen van stergeioniseerde atomen... dus atomen met elektronen uh, of weggehaald of gedeeltelijk... Uh, weggehaald. Ja, dat kan wel. Dat, ja. dat kan wel. Ja. Kunnen kunnen wij uit dat spectrum nog meer informatie halen? Belangrijkste informatie is informatie over de temperatuur, um, maar we kunnen ook uh, informatie um, over de snelheid van de ster halen uit het um, spectrum. Uh, welke via... snelheid bedoelt u dan? De rotatiesnelheid of de snelheid zeg maar, in het heelal? Um, de verplaatsingssnelheid? De verplaatsingssnelheid is het makkelijkste via een verschuiving Dan meet men een snelheid langs een gezichtslijn. Niet snelheid door de ruimte heen, maar alleen dat ene component, namelijk langs een gezichtslijn. En dat volgt van een verschuiving van, de, um, van een spectraallijn. Wij kunnen ook um, wat informatie over de rotatie van de ster zelf... Uit een verbreding van de spectrale lijn. En als een ster toevallig in een dubbelster systeem is, um, kunnen we ook de um, snelheid van de ster bepalen en zijn baan om te uh, begeleiden. Nog iets anders. Um, als we dus st uh, sterren observeren. En dat op de wetenschappelijke manier doen zoals u die nu heeft uitgelegd. Kunnen we dan nog eens iets zeggen over wat er nou gebeurt tussen de afstand. Of in de afstand tussen de aarde en zo'n ster die je observeert. De interstellaire ruimte. Ja de interstellaire ruimte is niet helemaal leeg. Het is een behoorlijk vacuüm. vergeleken vergeleking wat um, op aarde te vinden is. Maar het is niet leeg. Tussen de sterren zijn stofdeeltjes te vinden. En ook gas. Um, voor waarnemingen van sterren. Uh, de materie tussen de sterren is uh, uh, eigenlijk een grote hinder. Uh, andere mensen vinden de materie tussen de sterren heel erg belangrijk en heel erg interessant... want daar valt ook um, aardig wat te leren. Maar voor een studie van een ster is stof in het bijzonder um, uh, een grote hinder, zoals ik zei. Bijvoorbeeld, de sterlicht wordt um, afgezwakt als het door een wolk uh, stof komt... En het wordt ook verkleurd. Net zoals hier op aarde... bij uh, een dag met veel uh, lichtvervuiling... Um, wordt um, uh, licht van een... betekent het beeld. Een, dus het het ja. beeld. licht van een straatlantaarn wordt wilder ja. dan het anders zou zijn. Ja. En dat maakt het uh, soms moeilijk om precies te weten... van de, een helderheid van een ster... precies hoe ver weg het is. Want ja. het zou best kunnen dat... Uh, in, de ster ziet er zwak uit omdat het... Je um, zou het misschien uh, kunnen vergelijken met de zon als die ondergaat. Dan is die totaal anders uh, van is, kleur dan... Hij is, is anders van kleur. Om 12 uur ja. We hebben tot nu toe gepraat over een aantal directe methoden... om iets te weten te komen over de sterren... en over een aantal uh, methoden die afgeleid zijn. We gaan zo daarover verder praten. Iets te weten te komen over de massa van de ster, professor Burton. Dat moet je waarschijnlijk ook doen via een methode van afleiding. Ja, natuurlijk is massa een van de allerbelangrijkste fysische parameters van een ster, want um, men wil uiteindelijk weten wat de massa van ons heelal is en um, wat de dichtheid van de materie in een ster is. Het is interessant dat er ...geen direct methode is om de massa van een geïsoleerde ster te bepalen. Dat, tot nu toe heeft niemand een direct methode gevonden. Hoe weten we wat de massa van onze eigen zon is bijvoorbeeld? Dat komt van de wetten van Kepler en Newton. Wij weten wat de massa van de zon is door de gravitationele attractie van de zon op de aarde te meten... En door de baan van de aarde... Uh, uh, omdat we dat kennen... kunnen we dan de massa van de zon... die verantwoordelijk is uiteindelijk... voor de baan van de aarde... Uh, om zich heen, bepalen. Datzelfde methode gebruiken we... om de massa van de maan systeem te bepalen... en we kunnen een soortgelijke methode gebruiken... om de massa van, van sterren in een dubbelster-systeem te bepalen. Dus van een geïsoleerd Ster is er geen methode om de massa te bepalen, maar in een dubbelster systeem kunnen we um, door de wetten van Newton en Kepler te gebruiken de massa van dat systeem bepalen. Nou, het is zo dat bijna alle sterren zijn te vinden zijn in systemen. In dat opzicht is onze zon een uitzondering, in de meeste opzichten is onze zon een huis, en keuken ster. Wat helderheid betreft en uh, dichtheid en dergelijke, temperatuur. Maar um, ons som um, heeft geen begeleider, uh, dus, uh, maar de meeste andere sterren wel. Als we de baan van twee sterren in een dubbelsterren systeem uh, kunnen vinden, dan kunnen we ook een, de massa van die twee sterren bepalen. Um, wat nodig is, is de afstand tussen de twee sterren uh, of. Eigenlijk de afstand van de twee sterren tot hun brandpunt. Het centrum van massa van die systeem. En de periode. Nou, de periode is niet um, heel erg moeilijk te bepalen. Maar dit eist wel een lange adem. Want de periode van veel systemen zijn te meten in honderden jaren. Um, de afstand uh, tussen... ...de twee sterren is veel moeilijker te bepalen... ...want afstanden zijn um, als regel uh, uh, ook niet direct uh, waar te nemen in de sterrenkunde. Als je die onderzoekingen nou uh, vergelijkt... Hè, ...die massaonderzoekingen, met bijvoorbeeld wat we weten van de zon... ...wat levert dat op? Um, er is een, eigenlijk een vrij kleiner bereik in uh, massas van sterren. Uh, sterren zijn niet te vinden met een massa minder dan ongeveer een tiende van de zonsmasses... Dat komt omdat um, sterren of lichamen die um, uh, minder massief zijn dan een tiende van de zonsmassen zijn niet zwaar genoeg om heet genoeg te worden voor kernfusie uh, te beginnen. Aan de andere kant sterren die uh, massiever zijn dan vijftig of honderd maal de zonsmasses zijn um, uh, niet stabiel. Ze uh, uh, ontploffen. Uh, in feite direct. Dus massa's van sterren dus, um, zijn te vinden tussen een honderd, honderdmaal uh, de zonsmassa's en een tiende maal de zonsmassa's. Uh, en hoe zit het met de afmetingen van die sterren? En wie, afmetingen wie van de zon, hè? of vergelijken met de zon? Er is een zeer groot bereik in afmetingen van sterren. Um, afmetingen zijn. Ook uh, niet direct waar te nemen over het algemeen, want um, de hoekmat van uh, sterren op de hemel is zo klein dat voor uh, de grootste telescopen ze blijven uh, puntjes. En bovendien is het uh, ontzettend moeilijk om de afmetingen uh, van een beeld op een fotografisch plaat bijvoorbeeld te meten, want dat afmeting is. Bepaald niet door de grootte van de ster zelf, maar door de stoordende invloed van de atmosfeer. Mm -hmm. uh, een methode die wel gebruikt kan worden om de afmeting van een ster uh, te bepalen... is door een eclipse waar te nemen, bijvoorbeeld van ons eigen maan. Als ons eigen maan uh, tussen ons en een ster uh, beweegt natuurlijk um, dekt de maan op een gegeven ogenblik het licht van de ster en dan is er niets te zien maar dat proces van dekking van de sterlicht um, gebeurt niet um, um, uh, heel erg plotseling de ster gaat langzaam uh, achter de maan heen en je kan uh, de uh, uh, de grootte van de ster bepaalt hoe langzaam de licht van de ster afvalt en door heel nauwkeurig en uh, in de verloop van de tijd van dat uh, eclipse uh, te meten... kan je iets zeggen over de, de grootte van de ster. Dat ja, kan je zo. ook doen in een dubbelstersysteem... waar de ene ster uh, voorlangs de andere ster gaat. Dan ja. kan je ook, uh, dus je ziet langzaam dat licht weggaan eigenlijk. Ja. Ja, je ziet langzaam licht weggaan. Uh, ja. Nou, sommige sterren zijn heel klein. Sommige sterren zijn niet veel groter dan Hulversum bijvoorbeeld. Die zijn de, de, de, de uh, zwarte gaten, de, de overblijfsels van een, een supernova. Ja. De explosie. Andere sterren zijn veel groter. Beetje groezen, die wil je sterren. Groter dus, dan? Dan, dan, dan ons onze eigen zon. Wat ja. Weet... ik van u ook nog eens wilde weten is, uh, is de lichtkracht. Hè? De, de mate van energieproductie. Hoe kan je dat meten? Vergelijkt u het wel eens even met de zon? Um, belangrijkste parameter daar is de temperatuur. En de energie um, is evenredig met de temperatuur tot de vierde macht. Dus een, een, een ster die twee keer zo heet is als onze zon... levert per vierkante meter 16 maal zoveel um, energie uit. En daar is er ook een groot bereik in, um, van een groot verschil tussen de ene ster en de andere. Hoe staat onze het, het... zon daarin, in die vergelijking, qua energieproductie? Uh, Ons zon is uh, ietsje helderder en ietsje groter, ietsje massiever dan de gemiddelde ster, maar niet niet veel. Uh, als men de statistiek zou doen van de 50 sterren die het bijste zijn, um, dan zijn ongeveer 40. Um, ...ietsje zwakker, ietsje koeler dan onze zon... ...en negen of tien zijn, ietsje warmer. Uh, en dat klopt, want um, in ons melkwegstelsel als geheel... ...is de gemiddelde ster, dus de, de, de meest typisch ster... ...ietsje koeler, ietsje rooier, ietsje minder helder dan de zon. Professor Beutel, bedankt voor uw bijdrage aan deze uitzending. Over het belang van statistische informatie praat ik zo met Nick de Kort. Nick, ook jij welkom in deze uitzending. Statistische informatie, hoe belangrijk is die? Nou, zonder statistiek geen sterrenkunde, zou ik bijna zeggen. Um, om een voorbeeld te geven, um, als we naar de sterren helemaal kijken, dan, en dat heb je al een paar keer gezegd, dan zien we echt miljoenen van die sterren. En met telescopen gaat dat echt in de vele miljarden. Nou, van al die individuele sterren, een heleboel daarvan, hebben we informatie over de natuurkunde van, de massa, de grootte, hoeveel licht komt eruit, hoeveel energie. En als je dat allemaal bekijkt... dan blijkt, als je statistiek gaat bedrijven... op een groot aantal sterren... dat daar een bepaalde systematiek in zit. Er zitten sterren in die zijn net aan het begin van hun loopbaan begonnen. Er zijn sterren die kwakkelen al naar het eindje toe. Er zijn sterren die voelen zich gezond en kunnen nog lang mee. En al die sterren zien we door elkaar in één blik aan de hemel. Het is een beetje net zoals je in een bos kunt gaan lopen. Je ziet daar oude boomstammen. Bijna vermolmd. Je ziet jonge spruiten. Er liggen nog zaadjes op de grond. Er staan gezonde bomen... Zonder zure regen dan. En uh, ja, wat, wat gebeurt er dan? Je moet door de bomen het bos zien te bekijken. Om te zien van als ik nou niks van bomen zou weten, ik zou een uur naar bos rondlopen. Dan kan ik vrij snel achteraan dat het begint met zaadjes en dat het eindigt met een vermollemde boomstam. Nou, op die manier kun je in de sterrenkunde, eigenlijk uit die enorme hoeveelheid van sterren. Patronen zien. Patronen die gaan over de tijd over tijd van miljarden jaren, terwijl we zelf maar een mensenleven hebben om te kijken. En zelfs het uh, op één oudste vak sterrenkunde is dan toch niet ouder dan een paar duizend jaar. En die periode is veel te kort om de levensloop van één ster helemaal te kunnen bekijken. Dus om uitspraken te doen bijvoorbeeld over wat gaat er met de zon gebeuren over twee miljard jaar... of wat is vier miljard jaar geleden met de zon gebeurd, dat is typisch informatie, die komt uit de statistiek... En zo belangrijk is dan de statistiek voor de sterrenkunde. Ja. Met andere woorden, je kunt dus met die statistiek iets zeggen over de leeftijd van een ster die je aan het waarnemen bent. Nou, over één individuele ster is het vaak wel een, een probleem. Dat kan wel, maar er zitten vrij grote fotomarsjes in. Maar het type ster zoals de zon, daarvan kunnen we zeggen van die zijn gemiddeld zo en zo oud. Of, of type ster als Betelgeuzen, die zijn zo en zo oud. Dus je kunt uitspraak doen over de groep. Maar over een individueel lid een uitspraak doen is vaak toch nog wel een probleem. Blijft natuurlijk wel de vraag of je ook kunt afleiden op deze manier uh, het antwoord op de vraag uh, waar nou zo'n ster vandaan komt. Ja, je kunt daar wel een antwoord op geven. Omdat je bij al die sterren die je aan de hemel ziet... ook een aantal ziet die net aan de loopbaan begonnen zijn. Dat kun je bepaalde kenmerken zien. Maar we komen daar in volgende programma's ongetwijfeld op terug. Je ziet bepaalde nesten van sterren... waar ze eigenlijk nog helemaal verborgen zitten in grote stofwolken. En nog niet echt goed aan hun energieproductie... met fusieprocessen zijn begonnen. Maar die geboorte van sterren... dat is een proces wat we heel goed kunnen bestuderen. En vandaar dat we iets kunnen zeggen over hoe het zoveel miljard jaar geleden bij de gebeurd is. Ja. ja, je zou er graag zelf heen willen, maar dat kan niet. Gelukkig niet van uh, de er buurt. Daar komen we in ieder geval wel op terug in de komende uitzendingen. Akkoord. Ja. Wat deze uitzending betreft rest natuurlijk nog de informatie van Henk Nieuwenhuis. We zitten weer tegen de laatste minuten van de uitzending. En dat betekent dat we weer gaan praten met Henk Nieuwenhuis. Henk, volgens de sterrengids doet de maan iets op 1 november. Klinkt wat, uh, wat cryptisch. Ja. Maar hij gaat dus een ster bedekken. Hè? Is het iets bijzonders wat hij gaat doen? Nee, het is niet. Wat zij gaat doen, moet ik zeggen. Ja, wat zij, het is haar. Hè? Ja. Nou, dat is niets bijzonders. Dat gebeurt heel regelmatig. Eigenlijk iedere dag wel. Maar het is natuurlijk heel mooi als dat een zeer heldere ster is. Dat was vroeger ook heel belangrijk. Want juist door het meten van het moment van die bedekking... en het weer terugkeren van achter de maan vandaan van zo'n ster... was het belangrijk om de ma maanbaan beter te leren kennen. Want die heeft een hele grillige beweging. Nu weten we dat. We hebben een laser op de maan gezet. Een laserreflector. En dan kunnen we tot een halve meter nauwkeurig de positie en de afstand enzovoort berekenen. Maar toen was dat heel belangrijk. Maar het is nog wel leuk. Want zo op zo'n moment verdwijnt de ster ineens... En als je dan achter je kijker zit, dat, dat gebeurt eigenlijk altijd onverwachts. En om dat voor jezelf te timen, dat is een hele kunst. En meestal heb je dan toch een kwestie van... nou, pak weg, een half seconde ben je toch te laat voordat je reageert. Dus je kunt daar ook heel mooi je, je eigen reactievermogen mee testen. Maar wie, wie is eigenlijk het slachtoffer op 1 november? Dat is de ster Antares. Alleen, het gebeurt om 12 uur in de middag, onze tijd. En wel op het zuidelijk halfrond. Dus deze keer zien wij het niet. Maar voor hetzelfde geld was dat bij ons zichtbaar geweest. Alleen Antares is een ster die wij eigenlijk moeilijk kunnen zien. Hè? Want die zit in het teken van de schorpioen. Een sterrenbeeld de schorpioen. En die zit dan voor ons altijd een beetje op de horizon. In juni is die het beste te zien. Hè? Dan staat die net in het zuiden boven de horizon, die ster. Maar ga je nou naar Zuid-Frankrijk op vakantie... dan zie je hem prachtig dat sterrenbeeld aan de hemel staan. Een roodachtige ster is het ook. We hebben het eigenlijk steeds, omdat het natuurlijk actueel is op, op 1 november... Uh, over die ster Antares. Wat weten wij eigenlijk van die ster? Oh, van sterren weten wij we heel veel inmiddels. Want ja, we zijn onbegrensd nieuwsgierig eigenlijk hè, als mensen. En dat is ook ten opzichte van de sterrenhemel en de sterren. Nou, het is dus de ster Alpha in Scorpius. In de schorpioen. Alpha betekent dus al dat hij de helderste ster is in dat sterrenbeeld. Daarnaast is het dus ook een van de helderste sterren aan de hemel. Het is een rode reus. Hij is, uh, oh, nou... Ongeveer een diameter van 500 keer onze zon. Heeft een massa van 20 keer on, onze zon. Dus het is een enorme ster. We weten ook uit het, uit het, spek, het spectraal type. Hè, dat is M1 zeggen we dan. En dat duidt op de temperatuur in de atmosfeer van die ster. En die is niet zo hoog, want hij is roodachtig. Dus maar zo'n 2.000 tot 3.000 graden. Wat we ook zien, is dat die stermassa van zich afstoot. En als dat in hetzelfde tempo doorgaat zoals het nu is... dan is die over 500.000 jaar, dat lijkt een hele tijd voor ons... dan is die de helft kleiner, dan is die de helft van zijn, van zijn massa kwijt. Ja. Is er iets bekend over de afstand eigenlijk? Ja hoor, we kennen ook de afstand. Die is ongeveer 330 lichtjaren, staat die van ons verwijderd. Dat is dus een heel stuk... Ja, en dan kunnen we even uitleggen wat een lichtjaar is. Dat is 300.000 kilometer per seconde en dat met een jaar vermenigvuldigen. Dus hij staat wel een heel groot stuk bij ons gedaan. We weten ook uit het spectrum weer, het spectrumonderzoek, wat er dus aan materie in die ster zit, waar dat uit bestaat. En daaraan kunnen we ook weer zien dat hij eigenlijk al stokoud is. Dus het is een heel oude ster. Hij zit aan het eind van zijn, van zijn hele levenscyclus. Ja. Nou, het was net de vraag die in, in, in me opkwam. Stok maar hoe oud is stok oud voor een ster? Nou, dat is miljarden jaren oud. Die kan wel een paar miljard jaar oud worden, denken we, zoals we dat nu kunnen bekijken. Maar er kan dus een, een heel vreemd einde aankomen. Maar daar komen we in een volgende les nog wel even op terug. Ja. Het is trouwens ook een dubbelster. Hè. Er zit een blauwe begeleider omheen. En die is pas in 1819 ontdekt. Ja. met een klein. waar te nemen de voor de amateur? Die, ja, met, met, een, met een behoorlijk telescoopje is die ook waar te nemen, ja. En dat was het voor vanavond, maar volgende week zijn we er weer met de derde aflevering. We praten dan over de meest nabije ster, de zon. Over die ster weten we natuurlijk veel meer dan over andere sterren, omdat de zon zo dichtbij staat. We kunnen er in detail naar kijken, maar door de enorme lichthoeveelheid levert dat kijken toch weer problemen op. Astronomie midden overdag dus. Wat dat oplevert, hoort u volgende week. Graag tot dan en nog een prettige avond.